Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De verdachte van de schietpartijen gisteren in Rotterdam... stond op het punt om arts te worden... maar moest eerst een psychologisch onderzoek afronden. Dat zegt het Erasmus MC. Het onderzoek begon na waarschuwingen van het Openbaar Ministerie... over Fouad L... Die is veroordeeld voor dierenmishandeling. Die melding werd heel serieus genomen, zegt de ziekenhuisbaas. Daar is onze examencommissie mee bezig gegaan. En deze jongen die moest dus psychologisch onderzoek ondergaan... voordat hij eventueel die artsenbul zou gaan krijgen. Maar wat precies de relatie is met het slachtoffer, dat weten we niet. De verdachte schoot in het leslokaal een docent dood... nadat hij eerder in een huis zijn buurvrouw en een buurmeisje doodde. In het ziekenhuis komen vandaag mensen bij elkaar die het hebben zien gebeuren. Bedrijven die ongezond eten en drinken maken zouden meer belasting moeten betalen, vindt minister Kuipers. Hij noemt Coca-Cola en McDonald's als voorbeelden. En ook fabrieken die giftige stoffen uitstoten zouden de portemonnee moeten trekken. De minister zegt tegen het AD dat het maar een ideetje is en dat hij niet bezig is met een wet om het te regelen. Autofabrikant Tesla is in Amerika aangeklaagd voor racisme. De zwarte werknemers zouden daar in de fabriek in Californië... regelmatig mee te maken krijgen. Zo maakten collega's racistische opmerkingen en apengeluiden. Het bedrijf deed er niks tegen en meldingen erover werden genegeerd. En een Amerikaanse honkbalfan is geweigerd bij het stadion... omdat hij een alligator mee naar binnen wilde nemen. Dat is niet zomaar een beest, zegt hij zelf... He is my alligator. Ja, het is dus zijn steunalligator. Hij heeft hem al jaren en helpt bij zijn depressie. me, me feel loved. Maar beveiligers vonden het allemaal veel te gevaarlijk. Ook al was Wally, -E, zo heet hij, aangelijnd en dus moesten ze alle tweede wedstrijd thuis op de bank kijken.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Ja, jouw keuze is natuurlijk even geen rust aan de kust. Nou, dat is ons het vorige uur. Aardig gelukt. We zenden uit BEP van tussen 10 en 12 met z'n tweetjes. En we hadden vandaag twee ontzettend gezellige en interessante gasten. We hebben het gehad over het Halloweenfeest wat aanstaande is volgende maand. En Arnold-Jan Scheer heeft daar ons enorm veel over verteld. En we zijn heel hongerig om een andere keer wat meer te horen. Dus Arnold-Jan, als je weer een keer terug zou willen komen tegen de tijd dat het Halloweenfeest gaat beginnen, heel graag. En uh, hij zegt ja, ik had zijn schuif nog niet openstaan. Tenminste de microfoon maar. Ja, <laughs> bij deze, we hebben je gehoord, we hebben je gehoord. Dus we gaan uh, volgende maand weer uh, met rode oortjes verder luisteren naar alle verhalen die je te vertellen heeft, om, hebt omtrent die feesten. En we hadden hier natuurlijk Françoise... Uh, re -redel, ...redelaar. Redelaar. <laughs> uh, en uh, zij uh, gaat samen met vrienden een gezellige wandeling maken... ...op 28 oktober door het dorp waarbij je aan mag sluiten. Of uh, ergens op een terrasje gaan zitten... ...zodat je ze langs kunt zien komen. Goed, um, we gaan aan de tweede uur beginnen. En ik stel voor uh, om met een liedje te beginnen waar... Uh, dat, dat Beb heel mooi vindt. We gaan dat nu draaien en dan komen we straks weer bij u terug. Looking out on the morning rain. I used to feel so uninspired. Deze uh, Forbep. You make me feel like... Heerlijk. A little... Arita Franklin. Arita natuurlijk. Franklin, ja. de queen. Ja. En uh, het heeft ons weer even allemaal gekalmeerd... gekalmeerd na al deze spannende informatie oh, voor ik, de break. Dan heb ik <laughs> slecht nieuws voor je. Vertel. Nou, dit was het nummer wat jij mooi vindt... maar ik ga nou iets draaien wat ik mooi vind. Maar ja, ik ben een <laughs> rockchick. Doei! <laughs> Metallica met Nothing Else Matters. <laughs>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 Dit was Hugh Laurie, u weet wel, Dr. House uit de ziekenhuisserie. Hij maakt ook muziek en wat voor muziek, fantastisch. En dit nummer was How Deep Is... Nee, dit nummer was The Buddy Bolden's Blues Let Them Talk... En uh, dus laten ze praten. En wie ik ook ga laten praten, ja, ik krijg het altijd weer voor elkaar. Oh. <laughs> is mijn eigenste sidekick. Beb, wat? Beb heeft nieuws. Uh, in zoverre. We hebben het natuurlijk gehad nu over naderende Halloween. 28 oktober, ietsje eerder, volgende week woensdag al, is het dierendag 4 oktober. Dierendag 4 oktober. Nou, we wonen in een ongelooflijk diervriendelijk dorp. Als je hier je dier kwijt bent en je maakt er een melding van... komen er hele zoekteams om je te helpen om hem weer terug te vinden. We hebben twee prachtige dierenklinieken. Dierendokters, dierenkliniek, gasthuisplein. Dierendokters Grote Krocht. En die dierendokters Grote Krocht... die gaan nu iets heel bijzonders beginnen. Zij gaan namelijk beginnen een cat-friendly spreekkamer... En wachtkamer. Want naar de dierenarts gaan is voor katten al spannend genoeg, maar dan nou blijken ze ook heel veel stress te ervaren door confrontatie met honden. De kattenspreekkamer is dan ook hondvrij. Er zijn geen hondenluchten, het is een katvriendelijke geur en zelfs de dienstdoende dierenarts heeft die dag geen contact met een hond gehad. Uh, 4 oktober, dus tussen 2 en half 6, 14 uur 17.30, kunt u een kijkje nemen en wordt er allerlei informatie gegeven om de dierenarts te uh, bezoeken in de cat-friendly uh, ruimte. Um, de kattenvoer in het algemeen, uh, dat kattenvervoer wordt ook nog voorlichting over gegeven hoe je dat stressvrij kan laten verlopen. En om drie uur vertelt er een kattenexpert over het gedrag van katten. Er is de dierenambulance en de kinderen die mogen er een speurtocht gaan houden. Dus Dierendag wordt heel bijzonder bij Dierendokters Grote Krocht. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken. Nou, nou, nou. Wat een liefde allemaal voor de dieren, Ach, hè? Jof, wij ja. zijn. Ik ben natuurlijk zelf ook vreselijk ja. van de dieren. Dus je kan het mij bijna niet afnemen iedere keer iets over de dieren te vermelden. Het, het, het, het scheelt er nog maar aan of we krijgen een speciale trein voor de dieren. Lekker hè, Beb, hè? Oh, lekkere oh, muziek. Oh, de OJ's met Love Train. Oh, heerlijke muziek. Lekker. Uh, uh, wat ook heerlijk is, dat is het bericht wat jij gaat brengen. Ja. Want, uh, ja, prachtig nieuws weer hè? Prachtig nieuws, want er komt dit jaar weer een ijsbaan. Oh. Daar op het pleintje bij de HEMA. De voorbereidingen zijn al in volle gang. En dit is ook eigenlijk een beetje een oproep. Want dit alles is niet mogelijk zonder sponsoren en vrijwilligers. Dus wij roepen u op, meld u aan. Ik, ik ga heel even wat vragen aan Beb. Ja. Wil je niet zo op die pen? Want het lijkt net alsof iemand constant een sigaret aan zit te steken. Ik heb me gek lopen zoeken het vorige uur. Ik denk, er zit ergens een tik in de apparatuur. Kijk, kijk, kijk. En heb ik ineens gemaakt heb ik gebruik van mijn doorkijkje. En toen zag ik dat jij de schuldige was. Oh. Nou, de schuldige zal de pen wegleggen. Graag. Dank u ja, wel. Ik ja, ja. zie jij meteen rust in de tent. Ja, ja, ja. Ja. ja, toch okay. nog rust aan de kust, <laughs> Toch nog <laughs> rust aan de kust. Ja, de ijsbaan. Ik roep ja. u allen op om sowieso sponsoren. Als u dat ook allemaal belangrijk vindt. Um, draag bij aan uh, de, de bouw van de ijsbaan. Het, het is een enorm evenement. We hebben, ze hebben veel vrijwilligers nodig voor allerhande bezigheden. En ik heb hier een een e-mailadres iroysandbergen.nl om je aan te melden. Om je aan te melden. Ja, zowel als sponsor of als vrijwilliger. Kijk, we hebben het natuurlijk een paar jaar moeten missen... en toen zagen we dus echt heel goed en voelden we heel goed... hoe belangrijk die ijsbaan in dat dorp is. Het, het, ja. het zorgt voor verbinding, het zorgt voor plezier... Uh, ja, en het is natuurlijk een uh, fantastisch iets om aan mee te werken... maar nog fantastischer om te gebruiken om jezelf te promoten. Ja. Want er komen dagelijks zo verschrikkelijk veel mensen. Dus uh, jongens, zorg dat die uh, ijsbaan blijft bestaan. Dat ze het elk jaar weer kunnen rondbreien. Kan alleen met elkaar, hè? Dus sponsoren en zo vrijwilligers is Zo is aan. het, zo is het maar net. Ik ga even zoeken uh, naar een ander nummer wat ik klaar had staan. Ah, daar is die. En als ik dat nummer nou ga draaien hè, het ja. is van een dorpsbewoner van ons maar als ik dat nummer ga draaien, dan weet iedereen meteen wie wij straks gaan bellen. Let op! Sterkkees, hou op, ik had Wat heb je op je leven, Sterkkees? Dus is nu. Te bekijken. Mijn lijf is geen zeiken. Ik weet wat ik kan, dus ik zing. Hey dokter, op je gezondheid! Uit volle post en hossend, om die crisis lag ik flossend. Geen bank houdt mij weg van mijn ding. En wat als, er eh als nou, En eh stel nou. Ja, wat nou? Kom op, jongens! Zeg Kees, Kees! Hou op met dat gezever. Wat heb je op je leven Zeg Mag je rood om het leven de vloer weg te geven deze feest. Feest. Zeg kees. Kees. Spaar je lach dus niet voor later dat lach vol zwart en vlater Zeg kees. Kees. kees. Yeah. Zeg kees. De volgende keer bij mij. De maandag was een kraker. Ik lachte zelfs nog vaker. Om mijn chef dan meestal nog het meest. Ja. Je hoorde mij niet klagen, wat geweest is, is geweest En wat als en als nou, en stel nou, ja wat nou Aan het werk mensen Zeg Kees. Kees, ik hou zo van mijn bieren, dat wil ik ook grafieren, vieren Zeg Kees. Kees, geluk in hart en nieren, wie houdt er nou Voor later, dat lag vol wordt en water Zeg Kees Kees Ga weg bebekleven Het is mevrouw, ach man, vergeef er, Ook dat past nog wel door diering. Ja, samen presteren, Dat staat op papieren Zij geeft mij die extra zin, En wat nou, en als nou, en stel nou Ja, wat nou? Zet hem op de! Komt ie? Yeah. Kees! Hou op met dat gezever, wat heb je op je leven? Zeg Kees! Kees. Lach je rot om het leven, de vloer mag je begeven, het is feest! Feest! Zeg Kees! Kees. Als het hart het straks begeeft, dan wat heb je dan geleefd, Zeg Kees! Het gaat om wat je geeft, zeg Kees. Kees. Dansen dat je blijft, zeg Kees. Kees. Regen is mijn vader, zeg Kees. Kees. Ik voel hem niet die kaart. Nou, we hebben verraden hè, wie we aan de telefoon hebben. Want ik denk dat alle Sandvoortes wel weten wie dit nummer zingt. Kees Rutgers. En als het goed is, hebben we hem aan de telefoon. Als het goed is, hebben we hem aan de telefoon. Hallo Kees. Ja. Oh. Daar is die. Nou, Kees, uh, je hebt binnenkort weer een prachtig evenement... wat je al jaren organiseert, maar het is weer zover. En Beb ja. gaat jou daarvan alles over vragen... zodat onze luisteraars ja. ook weten waar ze moeten zijn... op de dag van het evenement en waarom. Ja, en ik hoor Dolly zeggen, Kees, dat jij al jaren organiseert. Vertel, ja. hoeveel jaar organiseer je dit al? Nou, ik ben, uh, dit wordt de 17e keer... Jo. En door corona zijn er twee uitgevallen eigenlijk. Uh -huh. Het is eigenlijk, Hazes is dit jaar 9 10 jaar dood. Ja, want nu maak je een, een sprong? Wat gaat er gebeuren? Wat ga jij organiseren? Nou, ik ga, uh, sinds de dood organiseer ik elk jaar een andere Hazes meezingfeest. Okay. Dan wordt er dus alleen maar Hazes muziek gedraaid. En er komen zangers bij die het ondersteunen en er een ja, publiek uh, kan meezingen. Dus het moet één groot feest worden. Met uh, ja, bekende geluiden van Hazes. Dat wordt het. Want hoeveel jaar uh, is Hazes. Uh, hoeveel jaar geleden is hij ons ontvallen? In 2004 is hij overleden. 19 jaar, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En die twee jaar uh, van de corona waren er tussenuit? Ja, die. toen uh, viel het. Uh, ja, het kon niet doorgaan. Nee, dus, uh, nou, nee. Dan zijn we dus op 17 uitgekomen nu. Jo, Oké, okay. en waar. En wat gaan wij verwachten en wat, waar kunnen we aan meedoen? Nou, uh, het feestje in plaats in het Wapen van Zandvoort. Uh -huh. Zondagmiddag vanaf 4 uur. Aanstaande zondag, 1 oktober. Aanstaande zondag, 1 ja. oktober ja. ja? Uh, vanaf 4 uur beginnen we, nou dan uh, tot uh, zolang als het gezellig is. Dus 8, dus 9 uur of zo. Verlang. Zolang de kelen het nog blijven doen. ja. <laughs> Er zal er wel een biertje ja, ja. bij zijn. Hè? Om moeten, te sferen, ja. We moeten de man herdenken. <laughs> hey, en, en entree? Wat, wat moeten we meenemen? Afgezien van een flink nou, portemonneetje voor de biertjes. En denk alleen geld voor de consumpties. Oké. Okay. Dus op zich is de entree gratis. En nou, dat houden we zo. En uh, Til is een klein tipje van de sluier op. Wie kunnen wij daar aan artiesten of aan muzikale bijdragen verwachten? Ja. Nou, uh, Mark Meijer komt zingen, die is in een ook in het wapen te horen. Jer uh, van den Berg, oh, leuk. een uh, zandvoortse jongen. Mauro, die uh, is de barkeeper van uh, Anders. Ach. Die heeft Ook een hele mooie stem. Oh. En onze Erik Lefferts, de gemeente. Antenaar, nee! Gaat die, die ook zingen? Een mooie stem. Ja, die komt ook. Och, het zal voor het eerst zijn in mijn leven dat ik hem hoor zingen. Oh ja, nou, hij ja. is stem. Dus oh, dat ga ik niet nou, missen. Dat ik gevraagd heb. Ja. En nee. dan, ja, het is natuurlijk een beetje de open deur. Zij gaan allemaal andere repertoire zingen. Ja. En wij gaan allemaal mee zingen. Ja, ja, ja. Het, uh, nou ja, het schouw je nummers van Hazes hoort, dan, dan, dan kun je niet gewoon stil blijven zitten. Nee. moet je gewoon uh, meedoen. Nee. En dat gebeurt ook. Ja. Fantastisch. Al dus een, een trotse Hazes fan. Als ik het zo behoor. <laughs> ja, ja. Je ja, moet ja. natuurlijk ook wel een fan zijn. Wil je dit elk jaar weer uh, gaan organiseren? Ja. ja. ik ben altijd fan geweest. En uh, ja. ja goed. Het, uh, vond het, uh, toen dat hij overleed zei ik. Uh, ik ga volgend jaar een Hazes feest organiseren. Ja. Nou, dat is gebeurd. En dat uh, is niet meer gestopt. Want ging jij vroeger ook naar zijn concerten? Ja. Of naar zijn optredens, ja, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. Want hier in Zandvoort trad hij ook regelmatig op, hè? Ja, en. Uh, de Bastille, Bastille en, en die andere tent uh, in, in dat kleine steegje in de Kostenstraat. Hoe heette ja, dat ja, ook alweer? Ja, ja. Daar kwam hij ook met de met optredens. ben ik ook wel eens geweest. Wat, dat was ja. zoiets unieks hè, van Hazes, vind ik. Uh, het publiek wat voor hem kwam, uh, dat waren met, was meteen familie, hè? Als je naast elkaar stond daar. Ja, ja, ja dat was gewoon allemaal, uh, allemaal voor uh, een, zoon komen we en we zeggen ja. met elkaar. Dat deel je ja. dan. Ja. En, ja. en kees toen andré net was overleden, zullen er heel veel mensen zijn geweest. Is dat nog elk jaar zo? Komen er nog elk jaar heel veel mensen naar ja. jouw uh, herdenking van hazes? Naar de feestavonden. Ja, Ongelooflijk eigenlijk, hè? Dat is ja. nog steeds. Uh... Die muziek hoor je nog steeds. Ja, ja. Nou ja, elk jaar verbaas ik me dat er toch nog zoveel mensen op afkomen. Ja, ja waarmee we weer Blijkbaar, kunnen concluderen: HS is niet dood, hij leeft. He? Ja, ja daarom, zijn stem ja. leeft. Zo. En, nou ja, daar, daarom doe ik het ook. Als, het, als er niet meer komt, dan, dan kunnen we altijd nog stoppen. Maar, nou, ik denk niet dat dat gaat gebeuren, want <laughs> hij, was, hij is natuurlijk gewoon een icoon. En ja, dat is En het lijkt, het lijkt ook wel of hij steeds populairder weer begint te worden. Hè? Is ook zo. Ja, ja. Dat, ja. Uh, ja. ja die muziek die, uh, die, die, die gaat niet verloren. Dat is gewoon uh, nee. iets blijvends. Ja. Uh, lust daar uh, hou ik ook uh, zo van. Ja, ja, ja, ja. Nou, het past wel een beetje bij waar we vandaag allemaal mee bezig zijn: met, uh, met tradities, met uh, historie, met dingen waar we trots op zijn en die we willen vieren. Hazes is een icoon en dat is onze volkszanger. En ja. het is wel heel bijzonder om ook met elkaar te blijven herdenken en te blijven vieren. Dus ik vind het uh, heel, leuk, uh, heel leuk. En uh, wat is het? 1 oktober. Ja, dan moeten ja. we gewoon die kant uit. Ja, ja, natuurlijk. Vier uur in het wapen, onder leiding van Kees de dirigent. En uh, <laughs> we gaan allemaal de kelen zingen en uh, meewiegen. Uh, jongens, kom er naartoe. En we gaan nu luisteren naar een van die prachtige, onvergetelijke nummers van André Hazes. Dankjewel, Bedankt. Kees. Bedankt, Kees. Graag gedaan. Oké, okay, tot ziens. Doeg, tot de, de eerste. Oh, dag. Mijn zoon was gisteren jaren. Hij werd acht jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger. En die heeft hij?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 Schrijven, maar toen zijn we zo en Ik een brief oh. Deze brief vind ik vast, aan me tot zij hem ontvangt, zij Lekker meezingen jongens. 1 oktober bij het Wapen Met het Hazes meezingfeest. Och ik zou er nu. Uh, sorry. Ja echt jammer dat die microfoon uitstond. Dames en heren mensen. Wat dan? Want Dolly zat hartstikke mooi. En keihard mee te zingen daarnet. Ja ik probeer gewoon een joppie te krijgen. Voor volgend jaar bij het weet je, Want ik ook een keer de microfoon mag vasthouden. Ik ben alleen eens slecht die tekst onthouden. Dus dat wordt helemaal niks. Ja, dat ging niet nee, gek. Nee, nee, maar goed, we gaan, we gaan er weer een groot feest van maken. Zaterdag is dat geloof ik al? Nee. 1 oktober. Dat, dat is, is uh, ja. zondag. Oh, is het zondag? Ik weet, ik weet het allemaal niet meer. Het is nu 29. Morgen zaterdag 30. Ja, zondagmiddag. Zondagmiddag al. Ja, en, uh, ja, ja, ja Als je ja, dan ja. heel hard gaat zingen. Ja, je, je, je kan er zomaar koorts van krijgen, joh.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 Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair When her daddy tried to kill him She said, Daddy, oh, don't you dare give me fever With his kisses, fever when he holds me tight Fever! I'm his missus, Daddy, won't you treat him right?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 What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Ja, Peggy Lee met Fever. Wat een nummer hè? Godzin, Mickey Ja toch, Beb? Heerlijk, ja, heerlijk, ja. heerlijk. Het verveelt nooit dit nummer. Dit verveelt nooit, nee. Peggy ik Lee heb, Fever. Uh, ja, ik heb nog een leuk nummer meegenomen. Dat verveelt ook nooit. Want uh, dit is hem uh, geschreven door een man... die maakt nergens problemen van. Hans Dorenstein. Je... Ik hoor niks en hij staat toch voluit met het geluid? Even kijken. Oh, hij stond stil. Hij stond stil. Nou, dan ga ik hem even weer terug naar af. Zo. Snorri. Snorri. Als je geen paraplu hebt, word je in de regen nat Als je zand hebt aan je schoenen, moet je je boten vegen Vegen op de mat Makkelijk zat, makkelijk zat Als je in de modder hebt gelegen, moet je daarna in bad als je muizen hebt op zolder, neem je gewoon een kat. Makkelijk zat, makkelijk zat. Als je geen zin hebt om te koken, haal je toch patat. Ja, u heeft het systeem al door. Nu moet nog wat begrip voor mijn gitaar zien op te brengen. Wil met roken, nou dan doe je dat. <lacht> makkelijk zat, makkelijk zat. Makkelijk, makkelijk, makkelijk zat. Na twintig biertjes van het vat, makkelijk zat. Makkelijk. Als je ergens mee instemt, geef je je fiat Als je geen vrouw in bed kan krijgen, doe je het met je jacht Makkelijk zat, makkelijk zat Word je door een stoomwals was nou dan ben je is niet moeilijk, doodgaan is geen kunst Zo makkelijk als wat Zie je er geen gat meer in, spring je van een steile rots Of van een hoge vlat <lacht> Makkelijk zat, uh, makkelijk zat Nee, ik zie nergens problemen Want ik heb geen hersens heb ik nooit gehad. <slacht> makkelijk, makkelijk, makkelijk zat. <applacht> <applacht> Mooie man, ja, die Hans-Dorenstein. Die droge, droge humor. Heerlijk, heerlijk, Dat is om alles even te relativeren. Ja, ja toch? Ja, ja. ja, echt wel, hè? Makkelijk ja. zat. Ja, makkelijk zat. Nou, wat ik ook makkelijk zat vind... is dat we eventjes weer een, een sprong naar het verleden gaan maken... en een vrolijk nummer opzetten. Heerlijk. Komt-ie. Rosetta. Feels alright Georgie Frame met Rosetta. Lekker nummer was dat toch, hè? Ach, muziek is zo helend. Zo ja, heerlijk. ja, ja, ja. En wat ook helend is, dat is jouw uh, zoete stem. En volgens mij uh, <lacht> ga je ons daar weer even mee verwennen met een mooi berichtje, hè? <lacht> Dankjewel, Dol. <lacht> um, ja, muziek, heel belangrijk. Wij zijn trots in dit dorp op Theater de Krocht. En Theater de Krocht draait gewoon weer. En dat is dan wel tot uh, volgend jaar april... Als de deuren gaan sluiten voor een enorme verbouwing. En uh, aanstaande, even kijken. Ik zie hier dat 8 oktober komt daar bijvoorbeeld de Hague Jazz Project. Zo. So. En dat is een tribute to Ak van Roye. En zo, zo. Benny Colson. De Hate Jazz Project is een small big band, zo noemen ze dat dan. Het bestaat uit elf muzici die in principe gearrangeerde muziek spelen. Maar eh, ze hebben zo'n dertigtal stukken op het repertoire. En ze wisselen dat af met improvisaties van alle orkestleden. Het zijn geroutineerde, gepassioneerde muzici. En nou is het zo dat ik niet eens zeker weet of dit uh, concert nog. Uh, dat er nog kaarten voor te krijgen zijn. Want er is altijd een enorme run op de uh, theatervoorstellingen in de krocht. Waar, waar, waar kunnen mensen dan uh, informeren? Ja, of in principe zijn? kun je een mailbericht sturen naar Hans Rijmers. En Rijmers is e lange I m e r s At Jess in Zandvoort... Uh, eens even kijken, Jess in Zandvoort. Ja, dat is hem dan. Waarschijnlijk moet ja. je achter, maar dat weet ik geen eens. Oh. En um, dan kun je daar bij hem kaarten bestellen en alle info krijgen. Even nog vermelden. Het is zondags om half drie. De zaal is dan altijd open om kwart voor twee. Op zich kosten de kaarten 15 euro per stuk, maar er is van alles mogelijk. Dus ga dat even aantoetsen en kijk. Er zijn pas mogelijk. Uh, er is weer een geweldig aanbod. 8 oktober begint dat dus met de Heek Jazz Project. En als u nog op tijd bent, wordt dat genieten. Na afloop van die feesten doet ja. Theo Smit, de huidige beheerder... en ook Theo is het zijn laatste seizoen... Uh, die doet altijd een lekker hapje voor iedereen... Uh, uh, keuze uit varkensfilet of biefstuk, frietjes erbij. Ook dat is. Dus u kunt er echt een heel feestje van maken als het concert afgelopen is. En u heeft bij Theo gereserveerd. Gaat u ook nog eens eten? Uh, voor een keurig bedrag, maar dat is uitsluitend te reserveren bij Theo zelf. Ja. En daarvoor moet u denk ik gewoon eventjes ach Google is zo handig. Google even dat Theater de Krocht. alles. Soort... Haal alle info binnen. Ook de telefoonnummers. Maar in ieder geval muziek koesteren wij en Theater de Krocht gaat weer beginnen. Tot april. Met een heel leuk programma. Over muziek gesproken. Ik, ik heb nog een nummertje klaarstaan. Zullen we luisteren? Altijd doen. Ja, gaan Altijd we doen. doen. <laughs> Looking out for number one. Beckman, Turner en Overdrive. Every day.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 I'm looking out Is het dan weer in zicht van deze twee uur? Het is dat voorbij he? gevlogen, hè? Oh, Ja, wat was het leuk vandaag, hè? Met, uh, met onze gasten. Ja. Aan de telefoon en aan de tafel. Leuke dingen die er allemaal weer gaan gebeuren in Zandvoort. Wat fijn dat er toch altijd weer mensen met initiatieven zijn en die dat ook uitwerken. En. Uh, ik vond het ook weer fijn om vandaag met jou dit programma te mogen maken. Nou, dat is helemaal Dol. Ja. Jij als geweldige programmaleider, jij hebt die mensen uitgenodigd. Arnold Jans Schreer, uh, Zwaas als... Redelaar. Ja. Het ging over Halloween, het ging over tradities. Het ging over uh, alles wat er in dit dorp ondernomen wordt. Het was weer Kees Rutgers Heerlijk. natuurlijk, hebben we ook gestroren. Rutgers, ja. En nou is het zo dat uh, over twee weken zijn we er weer. Toen het, ik zeg we, want uh, ja. uh, jij bent er niet bij uh, over ben, twee ik, weken. He? Ik ben er even niet. Nee, ik ben even met een kleine vakantie nee. naar onze vrienden in, in Duitsland. Die trouwens nog steeds meeluisteren. Heel hoor. goed. Uh, ja. ja, goeden taak, goeden goeden taak, taak. Zeer veel Hecht licht welkom. Ja, ontvielend ah. dank. Ja, en uh, we worden, uh, je wordt uh, uh, wel vervangen over twee ja, weken. Ja. Uh, onze lucie. Uh, die staat klaar om uh, in te springen. Lucy was uh, vroeger ook sidekick bij Zandvoort uh, Luncht. En uh, ze gaat voor jou de honneurs waarnemen. En daar kijkt ze enorm naar nou, uit. Hartstikke fijn Lucy. Dus het programma gaat gewoon over twee weken door. Dus gewoon weer afstemmen uh, tussen 10 en 12 over twee weekjes. Dat is 13, 13 oktober. Hè? 13 oktober. Ja. En uh, ja, wij danken jullie vooralsnog op dit moment voor het luisteren. En eventueel meekijken. Ik weet niet of jullie dat gedaan hebben. Ik zal even naar je zwaaien. Doei doei. <lacht> en, ja, we zijn natuurlijk via kanaal 40 van Ziggo ook te zien. En ook via ZFM-live zijn we te zien via het internet en te beluisteren. En uh, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En tot over twee weken. Hey, en Beb, jou roep, zien we over ja, een maand weer terug. Ik roep nog heel even snel naar de familie Bis bald. Ja, doch! En wat ons betreft, wat mij betreft, fijne uitzending de 13e. We zien elkaar weer. Oké. Okay. Dag, dag. Tot over twee weekjes. Dag.